10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meeder. Ja, het laatste uur alweer van deze sportzomer voor vandaag. We hebben een uitzending die uh, vanavond eigenlijk van minuut tot minuut verandert. En dat allemaal vanwege die positieve testplas natuurlijk van uh, Frankie Slek. Ja, Hij is betrapt de, op doping. Ja. En ook dit uur houden we u daarvan op de hoogte. Nu het NOS Nieuws met Martijn van Beek. Luxemburgse wielrenner Frank Schlek is tijdens de Tour de France positief bevonden. Zijn ploeg Radio heeft hem uit de Tour gehaald. In zijn urine zijn afgelopen zaterdag sporen gevonden van xipamide, een verboden vochtafdrijvend middel. Dat kan worden gebruikt om doping gebruik te maskeren. Volgens Radio is Schlek zelf naar de politie gestapt nadat de ploeg hem had geïnformeerd over de uitslag van de test. De renner kan nog een contra-expertise aanvragen. De 32-jarige Frank Sleck, de broer van toerwinnaar Andy Sleck, stond twaalfde in het klassement, vorig jaar werd hij derde. In Egmond aan de Hoef in Noord-Holland woedt een grote brand in een bedrijfspand. In het gebouw zit onder meer een kringloopwinkel en een cosmetica-bedrijf. Inmiddels is het vuur overgeslagen naar twee omliggende loodsen. De brand op een industrieterrein ontstond aan het begin van de avond. De brandweer had aanvankelijk moeite met blussen... omdat er niet genoeg water kon worden aangevoerd... Rookpluimen zijn in de wijde omgeving te zien. Er zijn geen gewonden. Op het vliegveld in Eelde zijn zes jonge vrouwen opgepakt. Die worden verdacht van heling. De vrouwen, allemaal uit Den Haag, kwamen op het vliegveld aan... na een vakantie in Turkije. Ze worden ervan verdacht dat ze met gestolen creditcardgegevens... hun reis hebben geboekt. Ze werden opgespoord na de melding van een bank... dat mogelijk de gegevens van een klant waren gebruikt. De leeftijd van de vrouwen varieert van 17 tot 26 jaar.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 De ultra Joden zijn tot nu toe vrijgesteld van de dienstplicht. Kadima is de grootste fractie in een coalitie met de rechtse Likud-partij. Toch behouden de overgebleven regeringspartijen de meerderheid in het parlement. Het weer, wolkenvelden, af en toe wat regen. Het koelt vannacht af tot 14 of 15 graden. Ook morgenochtend bewolkt, met vooral in de noordelijke helft van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag vanuit het zuiden droog, met geregeld zon. en Het wordt dan 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten.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 Ja, Je zou het uh, bijna vergeten met het dopingnieuws uit de Tour. Maar Nijmegen is natuurlijk vol van de Vierdaagse. En Later dit uur horen we hoe al die tienduizenden bezoekers... letterlijk in goede banen worden geleid. Maar eerst gaan we onderzoeken waarom je uit de Tour wordt gegooid... vanwege een plaspil. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Weder. Ja, want uh, Team Radio Shack heeft Frank Sleck uit de Tour gezet... naar een positieve dopingcontrole. Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit. Goedenavond. Goedenavond. Sporen van xipamide zijn er gevonden bij uh, Frank Sleck. Uh, wat is het voor middel? Ja, het is een plaspil, een diureticum om het mooi te zeggen. Het is een medicijn wat helpt om vochtig te drijven. Ja, hoe bijzonder is dat ja. uh, spul? Nou, dit specifieke stofje is, is, is inderdaad wel zeldzaam, maar op zich komen wij plaspillen uh, regelmatig tegen. Dus op zich is dat nou weer niet zo bijzonder. Is het iets dat je ook in Nederland bij de apotheek kan halen, bij wijze van spreken? Ja hoor, ja, ja zeker. Ehm, er zijn er heel wat op de markt, tientallen zelfs. Ehm, en ook dit middel is, is gewoon verkrijgbaar. In ieder geval ook in Duitsland en Oostenrijk. En ik neem ook aan van de. Ja. Waarom wil, zou een wielrenner een plaspil willen nemen? Om te plassen natuurlijk, maar. Ja, ik, dat kan ik dus natuurlijk ook van mijn kant uh, gokken. Maar er is maar één reden waarom deze middelen op de dopinglijst staan. En dat is dat uh, maskeren. Dat ze het dus moeilijk maken om uh, echte prestatiebevorderende middelen op te sporen. Hoe werkt dat dan? Uh, en plastiel zorgt ervoor dat je vocht snel wordt afgedreven. Dus sneller dan, dan zonder. En dat betekent ook dat je sneller schone urine hebt. En wij kijken altijd in de urine naar, uh, naar de verboden middelen. Dus sporters willen op die manier nog wel proberen om, uh, om tijdig schoon te zijn. Als dus ik het zo mag uitdrukken. Hm. Maar, maar sporen van die middel worden dan wel weer in je urine gevonden? Van, van xipamide? Nou ja. Ja, precies. En dat is ook uh, de reden waarom ze op de lijst staan. Uh, het kan best zijn dat je er op die manier inslaat om iets anders te maskeren. Maar dan vinden we zelfs nog wel weer dit middel. Dus over het algemeen is het ook niet zo is, is er een manier, hè? we kennen natuurlijk het verhaal van Contador... en zijn, uh, en zijn uh, hap vlees die per ongeluk verontreinigd was, 0000. Is, is er een manier waarop je dat per ongeluk binnen kan hebben gekregen? Nou, niet op. Uh, ...via vervuilingen van, uh, van voedingssupplementen en enkele keer van, van voedsel... ...kun je eigenlijk een aantal stoffen wel aantreffen... ...maar dit is een typisch iets wat juist niet als vervuiling voorkomt. Uh, we hebben in ieder geval nooit een geval gehad... ...waarin dit uh, op die manier in het lichaam zou zijn gekomen. Ja. Uh, meneer Ram, even over dat uh, xipamide. Ik begrijp dat de bijwerking is dat je er moe van wordt. Wat voor middel, als je iets wil maskeren, moet je dan wel niet genomen hebben? Dan moet je daar wel heel erg veel energie van krijgen, lijkt mij zo. Ja, dat is, dat is puur speculeren. Dat, dat, daar heb ik geen idee van, want in principe maskeert het natuurlijk alles wat in de urine zit. Dus het is ook niet zo dat het, als het ware, een specifieke stof probeert te maskeren. Dat gaat over de hele breedte. Ja. Um, het het, het werkt natuurlijk een beetje uh, belemmerend, want uh, veel plosje is al niet handig. En je vlies op die manier ook nog wat lichaamsgewicht en moet weer sneller bijdrinken. Uh, dat is iets wat in de toer niet echt makkelijk is. Uh, maar ik weet natuurlijk echt niet wat erachter zit. Dat is voor mij ook speculeren. Ja, duidelijk. Maar um, al met al is dit toch niet zo slim? Je weet toch dat ze dit zullen vinden? Als het beurs genomen is, is het inderdaad uh, werkelijk onbegrijpelijk eigenlijk. Want dit wordt inderdaad gevonden. Dat is ook helemaal niet zo verschrikkelijk moeilijk. Dus dat uh, is haast voorspelbaar. Hm. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd naar de verklaringen die hiervoor uh, voor gegeven gaan worden. En uh, die zijn op dit moment nog niet. Ja, en, en, en dan nog een test van, van de B-staal. Want er wordt altijd nog een keer gekeken. Ja, maar de kans dat de bezigstaande aanstaand niet bevestigen is gewoon heel erg klein. Dus uh, het kan altijd, maar de kans lijkt me echt bijzonder klein. Oké. Okay. Dank u wel voor uh, de toelichting. Herman Ram, directeur van de dopingautoriteit over het middel Xipamide dus, dat gevonden is bij Frank Slek. Ja. Ja. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Herman van der Zand en Robert Meder. So believe, I will say, and if you're first I will quit you with my Try Ja Love van Third World 1982. Ja, eerder vanavond hadden we het over de vrienden van de derby. Raf Willems is hier samen met Piet den Boer. Piet den Boer heeft al uitgelegd... de maatschappelijke functie van het voetballen... zoals hij dat beleeft in Mechelen en omstreken. Raf Willems heeft uitgelegd dat hij het wel een goed idee vindt... om uh, ieder jaar een nederland belgië of een België-Nederland te hebben... en daar heel veel omheen te organiseren. Uh, Joop Daalmeijer, goedenavond. Hi. Hey. Uh, je hebt de Leopolds orde gekregen... Het is niet te doen, hè? Dat is de oudste en hoogste ridderorde van de koning van, uh, van, van, van België, het koninkrijk België. Um, je zat in de auto, je hoorde van het idee. Ja. En jij hebt nogal wat met Nederland en België. Dus, wat heb je te... Ja, ver Veranderd Nederland in Vlaanderen, maar het gaat nu even over Nederland en België. Ik dacht, dat is een verdomd goed idee. Het is, uh, geloof ik, 2004 de laatste keer dat Nederland en Klopt. België elkaar troffen. Dus meer dan 100 keer, geloof ik, tegen elkaar gevoetbald. 125e keer, hoor. Dagen, in... Er was van alles rondomheen. En dat is dan langzaam als een nachtkaarsje uitgaan. Dat is eigenlijk fout. Want onze landen hebben natuurlijk heel veel samen. We hebben onze prachtige taal samen. Die gebruiken we alle twee. Aan de Vlaamse kant wat bloemrijker dan in Nederland. Maar het is prachtig dat we dat hebben. En we hebben cultureel heel veel samen. Sportief hebben we heel veel samen. We vallen elkaar behoorlijk af en aan. Dus ik denk, van, dat is een, inderdaad een prachtig moment om te gebruiken... om eens een keer onze banden wat aan te trekken. Niet alleen op het gebied van sport, maar ook op het gebied van cultuur... op literatuur en ga zo maar door. Ik, ik, ik zat meteen te denken, we hebben hier een ontzettend goede hoofdredacteur... een Vlaamse hoofdredacteur bij de NAC. Die zou eens wat met de morgen, met zijn oude krant moeten doen... om op zo'n dag een aantal dingen samen te doen... Om columns uit te wisselen om bijvoorbeeld de, de, de Vlaamse journalisten in de NRC de, de, de, de sportverstaat te laten doen en vice versa. Vergeet niet op dat veel Nederlandse kranten eigendom zijn van de Belgische persgroep. Ja, of zeker. De ja. Ja. En de Volkskrant en het Algemeen Dagblad. Het ja, ik Brouw. heb daar niks op tegen hoor. Zolang ze maar goed betalen aan journalisten vind ik het allemaal al prachtig. Bij wie zou ook. Hey. En als ze maar blijven bestaan? Maar je hoop, je hoop, luister. Ik bedoel, we trekken niet zomaar iemand hier achter de microfoon om, uh, <lacht> om uh, de, de, te kunnen het, mogen zeggen wat hij ervan vindt. Maar voor jou wel een uitzondering. Maar meestal ja. Die mensen ook wat mee. Die bieden dan wat aan. Uh, aan ja. Bijvoorbeeld zo'n initiatief nemen als RAF. Wat, uh... nou, ik, ik vind dat wij gewoon even samen moeten zitten. Ik heb nogal wat vrienden in het Brusselse. Uh, wij, wij hebben daar als uh, Nederland en Vlaanderen... een fantastisch uh, debatcentrum. De buren. We zouden met de buren... Jij kent dat ongetwijfeld. zouden met de buren samen wat moeten doen. Wat is dat de buren? De buren zijn... De buren, de buren, de buren, de ja. nou, laat RAF maar zeggen. die staan ja, ja, Dat is het Vlaams-Nederlandse ontmoeting. Die stonden natuurlijk op mijn verlanglijstje om uh, aan te spreken. Ja. We hebben ooit een heel goed voetbaldebat gehad. Uh, Edu Jansing, de directeur van de Stichting Medevoetbal en ja. uh, Tegen Duitse collega's uh, bij het WK 2006. En die hebben we toch van de mat getimmerd met z'n tweeën. Ja. In de buren. In de buren ja. Ja, dat komt door de sfeer die daar <laughs> is. Het was 2-0 voor ons op het einde van de avond. We hadden ons eigen publiek mee natuurlijk. Maar, natuurlijk, ja. ja. ja. ook je eigen spelers. <laughs> maar, ja. maar het is een heel goed verhaal. Ja. De, de, dit is geschreven, denk ik, op het, op het lijf van een organisatie als de Buren. Ja, maar hey, we zouden ook de omroepen ja. samen moeten laten werken. Dus ik, ik wil best eens met, met, met mensen van hier, met, met jullie of met Henk Haaggoort... in de richting van mijn vrienden bij de VRT. Het gaat daar allemaal een ietsje langzamer dan het hier gaat. Er moet soms wat meer overtuiging uh, op de mat gelegd worden. Misschien een beetje ruilen. Maar het zou Zeven. toch een mooie dag zijn, die 15e, de 125e edition... Ja. om die helemaal op te hangen aan die Derby-België Nederland. Ja, en, ja. en zo uitgebreid mogelijk. Dat ja. zou toch heel mooi zijn. En Niet ik wil daar graag ook, dat wil toekie, ik graag aanbieden, wat, wat kracht inzetten. Ja. En wat werktijd van, ik heb toch niks te doen bij mijn pensioen. Ja. <lacht> maar, ja. uhm. Nou, Raf, uh, bij deze, ik, ik neem maar ja. dat, dat je de aan, aanbod uh, aanvangt. Ja. Beter kunnen we niet zitten. Nee, ik, ik kan met, we mochten er niet aan denken dat hier een kickboxer binnenkwam... om te zeggen dat hij ook vriend van de derby is. Oh, ja, dan kies ik toch neerdaad. Uh, maar ja, dat als mag wel is... als het dan maar Remy Bonjasky is. Die mag dat wel ja. van mij. Als ze jullie tegen me... Maar begrijp ik goed, eraf. Is het, is het belangrijk om, om de geesten in België juist nu vooral rijp te maken? Want misschien hebben we, zijn we in het Nederland wel enthousiast. of meer uit de lucht natuurlijk, het verhaal. Hè. Ik zou eigenlijk graag het mandaat krijgen van de... Van de vrienden van de derby. Wij zijn met z'n tweeën, Robert Meder en Nee, jij bent de vriend van de derby. <laughs> om de volgende maand een ronde te maken. Een ronde langs de... Ben ik met de politieke, sociale ja, netwerken je weet in. U in de brakke grond niet? In afstand nee. uh, met de brakke grond. Zeker. Uh, ja. Ja. En misschien om... moeten wij samen Entrekken. die ronde maken. Hè? En onze nee. voelorders uitsteken. En, en tegen die 15e augustus is er een soort stand van zaken op te maken. Is daar nu een... Ja, is, is er eigenlijk voor, voor dit Pas platform dat wij erbieden, is hier Is hier iets voor... Waar mensen willen mee. Nou, we, hebben contact, we hebben natuurlijk contact gezocht met uh, de KNVB. Bert van Oostwen is met vakantie. Dus die uh, wil daar ook niks over zeggen. Hij heeft wel gezegd dat hij, uh, dat hij het gaat bespreken. Maar hij heeft er ook aan toegevoegd dat de agenda wel heel erg vol is. En dat er echt naar een plekje gezocht moet worden. om die België-Nederland of Nederland-België te plaatsen. Piet, jij hebt contact gezocht met de voorzitter, ja, van, de met, uh, de de voorzitter van de Belgische bond. Ja, ik heb contact gezocht met de heer De Keersmaker, de voorzitter van het Belgische Hoekbond. Die heeft mij ook keurig beantwoord. Ze gaan het wel onderzoeken, ze gaan het bespreken. En... Nee, nee, maar ja. laten we eerlijk eerder... nee, Maar ik woon 30 jaar in België en ik weet het, daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. En dat is ook de reden dat we nu hier zitten en nog niet in België. Ik denk zeker dat ze er rijp voor zijn. En ik weet ook dat de bond daar best positief tegenover staat. Maar we moeten de juiste mensen op de juiste manier aanspreken. En dan ja. kan je heel ver komen in België. En niet met je dikke nek aankomen. Voilà. Ik, ik heb eens bij, bij de publieke omroep Radio 4... samengebracht met Radio Clara, de, de ja. klassieke zender. Ja. Ik zei van, het is niet een leuk idee om dat samen te doen. Toen zei die vrouw, ja, dat is leuk. Wanneer? Ik zei over drie weken, zei, bent u zot? Ik zei, over drie weken, dan, dan moeten we dat gewoon... Ja, die mensen die kregen rode vlekken, maar het is uiteindelijk mm -hmm. toch gelukt... En als, als je maar enthousiast bent, en het is een prachtig programma geworden. Ja, mevrouw Joris, maar de tijd dat u nog hoog in de politiek zat in Den Haag, en u gaf als antwoord op een suggestie: we gaan dit bespreken. Wat zat er dan eigenlijk achter als u dat zei? <laughs> <lacht> nou, dat het waarschijnlijk wat gecompliceerd is, zullen we maar zeggen. <lacht> maar bespreken is in elk geval een opening. Dus ik zou zeggen... Ja, als Bert op vakantie is, kan ik toch ook wel begrijpen... dat hij nog eventjes wil nadenken. Ja. Maar tegelijk, overigens is die agenda, dat, dat weet ik dan weer... omdat we met, met die BVO-clubs natuurlijk wel vaak bij elkaar zitten. De voetbalagenda. Uh, ja, dat is natuurlijk best een hele volle agenda. Maar het zou misschien heel maar aardig zijn om het als opening van het seizoen ja, te doen. Het is per definitie zo dat ja. midden-augustus er een vriendschap... Interland op de internationale op de actie, ja, agenda staan. Nou, dan pakken we die toch, dan wordt dat vast gewoon Nederland-België. daar ja. moet mm, we ook mooie. wel iets te winnen zijn, vind ik. Een, een, een schaal of een. Uh, ja, Riek. Ja. Ja, ja, ja, een de de soort Riek Koppens. Johan Juf en Riek Koppens. Wij bepalen hier wie er hier praat. Joop Daalmeijer. Ik dacht dat het bij voetbal helemaal niet ging om te winnen. Ik vind het prima, maar dat moet je wel eens en Riek Koppens zijn de mensen, zij kunnen dat dan echt voordoen. Het ja. Schaal ja, maar de Johan Cruijff, die ja, maar... een En laat hen samen de penalty in twee delen nemen op het veld. Of het de Boudewijn-Beatrix uh, schaal. Want gaat in het Boudewijnstadion, vindt het plaats, hè? De BB-schaal. Hadden we gestuurd, BB-schaal, ja. ja. Ja. ja. Zie je er, wij komen ja. er wel uit. Ja. Maar niet alle voetballiefhebbers zijn koningsgezind. Dus dan moeten we hier moet er even over nadenken. Denk ik. Ah, ja. Die krijgen we wel om. Maar ze zingen ja. allemaal het volkslied voor een wedstrijd. Hè? Joop ja. Dalmeyer, jullie komen er wel uit. De, de, blijf nog even Als zitten. De Zij de zijn zo klaar, dus jullie kunnen wel even e-mailadressen en, en de telefoons uitwisselen. uitwisselen. Ja. En de nou, telefoons uitwisselen. Ja, en dan. Nou, telefoons uitwisselen zou ik niet doen. En ja, dus ja, dan, dan, dan, dan moet je dan dan hem dan dan toch weer een, zie, een palletje heet water gooien. Ik zou nummers uitwisselen. Waaruit gaan we dat Piet en binnenkort weer een uh, groot G-voetbaltoernooi in, uh, in België. Ja, dat heb je, uh, hoe lang doe je dat nu? Uh, wij hebben het uh, twee jaar geleden hebben we het opgestart in België. Nogmaals, het was ook niet makkelijk, maar het is toch gelukt. Uh, we hopen dit jaar weer een kleine 500 kinderen te ontvangen. We doen het ja. samen met uh, alle organisaties die er zijn in België, door de Hoevenbond, de Pro League, et cetera, et cetera. Maar waarom is het niet leuk als je daar een interland hield? Nou, dat is, ik zou eerlijk Super. zeggen de, de, de, de consulate generaal de, de Nederland in Antwerpen heb ik er al erover gehad. En we willen ooit een Nederland belgië organiseren, ook voor mentaal rende. En ik heb de kinderen om tegen elkaar te spelen. Uh -huh. uh, waarvoor is dat moeilijk? Omdat je bijvoorbeeld in Nederland wordt georganiseerd... door de Coop Betaald Voetbal, een belangenvereniging voor trainers. Die bestond in België nog niet. Die bestaat nu pas sinds twee jaar. Uh -huh. uh, dus je moet het allemaal een beetje via je relaties doen, et cetera, et cetera. Maar ik heb nu een schitterende samenwerking met een aantal partijen. We hebben zelfs uh, de tweede prijs van Europa gewonnen... voor de samenwerking die we doen. En uh, dat vindt plaats 31 augustus. En het leuke, of het plezante wat ik eraan vind... is dat we nu natuurlijk veel Nederlandse trainers hebben. Die zijn dat gewend in Nederland... En ik zal u eerlijk zeggen, op de eerste editie was Adrie Koster denk ik 12 uur aanwezig. Op de tweede editie was Adrie Koster 12 uur aanwezig. En we hebben nu inderdaad alle Belgische spelers, alle Belgische trainers en de scheidsrechter beschikking. En wat komt daar? Is een soort netwerk. En wat zie je dan ook, bijvoorbeeld Jan Boskamp, die er helemaal kapot van is. En Nico Jansen, ook wel bekend hier. Super leuk. En ik hoor net dat uh, Foukeboy ook uh, mijn uh, gast gaat zijn. En uh, laten we een schitterende dag. En ik heb een paar leuke sponsors erbij gevonden, waaronder Studio 100 uh, op dit moment. Dus laat ze maar komen en ook weer een voorbeeld... dat je misschien in de toekomst daar ja. ook weer leuke ja. dingen mee kan ja. doen. Ja. ja, want dat was ook het idee van Raf Om een deel van de opbrengst van die Nederland-België... naar niet dit soort uh, initiatieven. Helemaal. Helemaal. Ik hoor net uh, van Raf dat de bedoeling je is kent dat onze het onze helemaal niet Robert. <laughs> <laughs> goed, Anne-Marie Jorisma, ja. um, Burgemeester van Almere, we hebben het helemaal niet over Almere gehad. Nee, het, zo het ontzettend zo goed nieuws was ja. over Almere. Ja, het is, super. Het is de groeimotor voor de metropoolregio Amsterdam. Ja, wij hebben de afgelopen jaar uh, hebben we nog groei gehad in het aantal banen. Samen met Lelystad. Uh, en terwijl in de rest van het land uh, en ook in de Amsterdamse regio... verder gaat het natuurlijk niet zo heel erg goed. Uh, het is niet zo dat het spectaculair groeit, maar we groeien in elk geval. Wat, en dat is, uh, mooi. Hoe, hoe kan dat? Nou, omdat eh, bedrijven zich nog bij ons vestigen. Maar blijkbaar doen onze bedrijven het ook nog goed. Uh, en dat doen bedrijven natuurlijk zelf. Ik bedoel, dat is niet uh, veroorzaakt door de gemeente. Maar wij groeien natuurlijk ook nog steeds. Dat betekent dus ook dat er meer inwoners komen. Die, gebruiken, die, die, die, die consumeren ook, die kopen ook spullen. Uh, dus het zal voor een deel ook wel in de retail zitten. Uh, in, bij de zorg gaat het bij ons heel goed. Dat is de grootste werkgever en de grootste groeier ook. Dus ja, en we, zijn, we hebben een paar nieuwe... En de nieuwe, mooiste nieuw... van Nederland. Ja, absoluut. En we hebben weer een prachtig nieuw... Een paar, paar prachtige nieuwe bedrijven bijgekregen. Albert.nl zit bij ons. We hebben net een groot Chinees bedrijf binnengehaald. Nog met weinig werknemers, maar schatting dat dat over een paar jaar anders zal zijn. Ja, we doen ons best. Ja, de dus uh, vooruitzichten zijn ook nog goed voor de regio. Ja, zeker. Nee, voor de Amsterdamse regio sowieso. En daarbinnen zijn wij dan elke keer de grootste groei. En dat groei, blijf, willen we graag zo houden. Het groeibriljantje. Maar, maar dat is toch het hele idee van Almere dat het de een is. gemeente dus is het ook wel een ook beetje logisch. Ook voor euh... bedrijven. Nee, het is ook zo. Het is ook zo. Ja, dat ja, wil dan we dan niet dan zeggen dan. dat het automatisch gaat. Paul ja. <laughs> uh, Badrari zit in Marokko. Is dat vakantie? De uh, collega-krant uh, De Telegraaf schreef uh, uh, uitdrukkelijk dat hij een geplande vakantie had genomen naar uh, Marokko. Maar ik moet wel zeggen dat hij eerder, als het heet om de voeten was, ook in Marokko is uh, verbleven. Uh, ook dat hij eerder verdacht werd, werd van het in elkaar slaan van een portier in uh, Amsterdam. Uh, nabij het Leidseplein met Club Blink. Mm -hmm. uh, Club Blink. Mm. Mm -hmm. die uh, portier die is uh, het verhaal was dat uh, drie vrienden en hij aan de deur verschenen um, en sommigen voldeden niet aan de dresscode uh, de spraak was van training, trainingspakken en dat, dat komt er dan niet in uh, die portier liet ze niet binnen en toen is er een vechtpartij geweest en die portier is uh, zeer zwaar gewond geraakt dus, uh, ze hebben een plaat in zijn gezicht moeten zetten en, uh, uh, uiteindelijk heeft Maderari uh, wel gezegd dat hij inderdaad wel aanwezig was geweest aan de deur daar hij zegt dat hij niks gedaan heeft um, en uh, is, uh, die portier heeft in het begin uh, Badr Hari... Aan, als de, uh, de, een van de belangrijkste daders aangewezen. Later heeft hij dat uh, ingetrokken. Uh, ook nadat hij uh, 5000 euro had gekregen van Badr -Hari om te stoppen met uh, volgens Badr Hari roddelen. Um, mm -hmm. uh, en dat mag geen zwijggeld heten van uh, uh, Badr Hari en zijn entourage. Want uh, uh, ook al betaal je 5000 euro om iemand uh, te laten zwijgen... dan mag dat geen zwijggeld heten, want dat heeft zo'n nare continuatie. Ja, Klappe en uh, nou ja, in mijn artikel dat ik zaterdag heb geschreven uh, memoreer ik nog wel meer... Uh, kijk, er zijn in de Amsterdamse uitgaanswereld heel veel uh, verhalen... en ook geruchten over wat hij allemaal wel niet zou hebben gedaan. Maar ik heb er een paar uh, uitgepikt die toch wel harder zijn dan dat. Onder, waaronder eentje uh, waarbij de, het slachtoffer zich uh, on the record heeft uh, uh, uitgelaten. Ja, over omdat hoe hij, hij hoorde van die nieuwe mishandelingen. Dat ja, was een vriend dat, van hem. He? Precies. Ja. In Club R, uh, dat is het oude pand van de IT. Uh, in club, daar is een nieuwe club, Club R. En daar is een van de uh, medeoprichters uh, vertelde in onze krant, hoe hij uh, door Badr -Hari in elkaar is geslagen... en zijn tanden heeft gebroken en alles. Uh, en de aanleiding zou zijn geweest dat uh, hij een gezelschap door de club leidde... en Badr -Hari zou bij de bar hebben gestaan... en iemand zou om, bij het banen van de weg door de massa... een uh, hand op de schouder van Badr -Hari hebben gelegd... waarna dit allemaal zou zijn uh, gebeurd. Kijk, het is natuurlijk allemaal geen strafrechtelijk bewijs. Uh, maar er waren tot nu toe niet zoveel mensen die zich... Zelf on the record melden om zomaar verhalen te vertellen over uh, uh, Badr Hari, uh, die, uh, waarvan later gebleken is dat ze niet waar waren. Vind je dus in elk geval een ge verhaal vind dat we dat serieus. Is nou echt gek nog? Dat vind ik niet gek. Nee, ik nee. vind het uh, uh, dat, dat deze man zich uh, uh, on the record uitlaat in onze krant, dat, uh, dat vind ik uh, uh, in elk geval moedig. En of het al waar is, kijk, ik uh, dat, uh, uh, dat is nog steeds geen bewijs. Hm. Maar kijk, het, het kan niet meer worden afgedaan met uh, altijd maar verhalen. Hij is wel steeds in de buurt. En dat uh, wordt wel vaak bevestigd. Dus ook in Sensation, uh, bij die Fitbox. Ook bij die, uh, uh, die in elkaar getrapte portier van uh, Club Blink. Dus het, het kan niet worden afgedaan met, er is, het is allemaal maar steeds toeval. Waarmee nog iets anders is dat dat bewezen is dat hij alles heeft gedaan wat van hem wordt gezegd. Want er ja. wordt inmiddels ook wel veel van gezegd en die wil ik hem wel geven, maar... Ja. Uh, ja. Duidelijk. Goed, wanneer komt je volgende artikel uh, hierover? Ben je dat al aan het uh, schrijven? Over Baderari? <clears throat> ja. Nou, daar hebben we wel dingen aan het uitzoeken nog, maar uh, ik had zaterdag vrij veel ruimte ingenomen. We moeten ook andere dingen melden in de, uh, in de krant dan uh, dingen over Baderari ja. um, Maar... Uh, Binnenkort meer, dat mogen we niet meer ja. In ieder geval, eerst heb je nu nog een klusje. De radio in Sportzomer top 5. Ja, het is tijd voor Sportzomer top 5 Paul. Ja. Iedere avond tegen de klok van half elf. En dat is nu. Dan vragen we gasten het sportfragment toe te voegen aan onze sportzomer top 5. Ja, gisteren voegde Christie Bogen de penalty van de Italiaanse middenvelder André Pirlo op de EK toe. Hij allemaal op koelbloedige cool, wijze een uh, panikaatje, uh, zoals ik dat dan noem, een uh, paninka-strafschopje. En daardoor klinkt de top 5 nu zo. Pirlo, 33 jaar Juve. Voor het Italiaanse team moet hij de derde penalty gaan nemen. En hij moet hem scoren, want anders wordt het echt een onoverbrugbare achterstand Aanloop, oh een panenkaartje, zo so heet.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 En jij ook, Isa. Je was er dag. Dus, En fragment 5. Voorhand Federer, Hij gaat naar het net. De pazing is uit. Ja. Federer wint zijn zevende titel. Ach, ach, ach. Wat een feest. <laughs> Hij kust het gras. Federer, de grote kampioen. Paul Vugs, aan jou de eer dus om een fragment toe te voegen. Maar eerst moet er een fragment uit. Wat gaat eruit? Ja, dat is uh, heel lullig voor Marianne Vos. Maar dat is het enige fragment dat ik, uh, waar ik niets van heb gezien eigenlijk. En dan, ja, dan uh, valt die af. Sorry oh. voor Marianne Vos. Ja, goed. Niet om het wielrennen dwars te zitten. Die worden al genoeg dwars te zee, gezeten. Dat ja, doen ze zelf wel, wou je zeggen. Ja. Uh, wat mag erin? Eigenlijk moet er uiteraard in de promotie van Willem II uh, naar de Eredivisie. Uh, het grote moment van deze sportzomer. Maar net is mij medegedeeld uh, door een valse jury dat het niet mag. En dat het een onderwerp moet betreffen dat hier wordt besproken. Um, nou, we hebben het er nu toch over gehad? Ja, precies, daar zal ik dan Dat is al over. lang genoeg, jongens. Um, en, um, Nakker. Uh, nu heb ik ervoor gekozen, dus er staan natuurlijk een paar EK-momenten in. En Oranje heeft natuurlijk totaal vergaald uh, op het EK. Daarom heb ik de benoeming van uh, Louis van Gaal als nieuwe bondscoach uh, genomen. Omdat ik hoop dat hij een beetje met strakke hand uh, die gasten weer op het spoor zet. En uh, dat we, als we voor Nederland-België moeten aantreden straks, uh, dat we niet uh, verschut oh. staan. Hij keert weer terug in de Zijsterbossen. Van Gaal wordt de opvolger van Bert van Marwijk als bondscoach van Oranje. Hij heeft zijn contract voor twee jaar getekend, tot en met het WK van 2014 in Brazilië. Hij wordt op 10 augustus samen met de nieuwe assistent Danny Blind gepresenteerd. Vijf dagen later wacht dan de eerste interland vriendschappelijk tegen België. Onderhandelingen begonnen woensdag. Binnen twee dagen kwamen de partijen dus tot een akkoord. Goed, ja. dankjewel. Praten doet hij nog niet, hè? Louis van Gaal zelf. Nog niet. Nee, de ja. persconferentie is uh, 10 augustus, volgens mij, uit mijn hoofd. En dan vijf dagen later, uh, Raf Willems, dan is het uh, D-Day. Dan is het Nederland-België, uh, België-Nederland. Uh, wil je nog iets zeggen over uh, vrienden van de derby? Of is alles nu al gezegd? Okay. En uh, is nu wachten op uh, uh, het gaan rollen van het balletje? Om maar zo te ja, de vrienden van de derby zijn er dankzij de vrienden van de avond. Hè. Dus mijn dank daarvoor, voor het forum. En ik hoop dat het nu uh, losbarst. Ja. Ik ga met z'n allen naar die www.vriendenvandederby.com en uh, steun het. Bij of deze. Zouden. Goede reis terug, Pieter Boer ook. Goede reis, helemaal naar België. En uh, mevrouw Joris, maar niet nog, geen 140 naar Almere. Nee, sterker nog, ik mag niet eens 120, dus het is gewoon 100. Keurig. En ik bovendien, mijn chauffeur rijdt. Dus nou, ik hou me aan de snelheid. En af en toe de ogen dicht, dan weet je ook niet hoe nou, nou, je tussen gaat. Tussen Almere, de Hilversum en Almere, krijgt krijg ik niet zo heel veel kansen, denk ik. Dank voor uw komst. Het is uh, uh, half elf geweest. Uh, hier is uh, Kees Groot met de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. De Limburgse wielrenner, het Luxemburgse wielrenner Frank Slek is door zijn ploeg radiocheck uit de Tour gehaald. In zijn urine zijn zaterdag sporen gevonden van een verboden vochtafdrijvend middel. Dat middel kan worden gebruikt voor doping, om dopinggebruik te maskeren. Frank Slek, de broer van Tourwinnaar Andy Slek, stond 12e in het klassement. Vorig jaar werd hij derde. Een grote brand in een gebouw op een industrieterrein in Egmond aan den Hoef in Noord-Holland. In het pand zitten onder meer een kringloopwinkel en een cosmetica bedrijf. De brandweer had aanvankelijk moeite met blussen omdat er niet genoeg water kon worden aangevoerd. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Op het vliegveld in Eelde zijn zes jonge vrouwen opgepakt. Die worden verdacht van heling. De vrouwen, allemaal uit Den Haag, kwamen op het vliegveld aan... na een vakantie in Turkije. Ze werden er, worden ervan verdacht dat ze met gestolen creditcardgegevens... hun reis hebben geboekt. De vrouwen zijn 17 tot 26 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Zomer. Sommige Nijmeegse agenten komen tijdens de Vidaagse de straat niet meer op. Ze zitten de hele dag met camera's alle bezoekersstromen in goede banen te leiden. Ja, laten straks maar even naar uh, ja, het nieuws van de avond. De positieve dopingtest van Frank Sleck, Steven Daleboud is uh, uh, al een van de weinigen uh, bij het uh, hotel van Radio Shack. Je bent nog steeds aan het posten. Uh, wat is het laatste nieuws daar? Nou, er is niet zoveel heel, heel veel laatste nieuws meer. Uh, de Russen is inmiddels redelijk weergekeerd. En dat komt omdat uh, Radio bij uh, monden van persmanager Philip Maters een, uh, een statement heeft gedaan. Als eerste aan uh, ja, een van de weinige journalisten, een groepje, kleine groepje journalisten... wat is dus aan de juiste kant van het hek stond. Je moet het zo zien, het is een uh, openbare weg. Dan heb je een lange oprijlaan met aan beide kanten hoge bomen... En een paar kleine lampjes. Het is heel donker hier nu. En dan in de verte, zo 200 meter verderop, zie je een heel mooi kasteeltje liggen. Dat is dus het hotel waar ze zaten. Uh, ja, in die ruimte mocht ik mij begeven. En dan aan het einde van die, van het begin, zeg maar, van die uh, van die aan, daar uh, zat een heel groot hek met uh, enge pijlen aan de bovenkant. Van die uh, spijlen moet je eigenlijk zeggen je liever niet aan wil komen. En uh, daarachter zonder dan weer, nou, ik heb het even geschat, maar zeker meer dan 100 journalisten. met, uh, met camera's en, uh, en alle attributen die daar. Ja, en jij daar stond aan de andere kant van het hek, hè? Jij, jij stond aan de binnenkant. Precies. Ja, ja. Precies, ja, ja. Ik zeg, hoe, hoe is de sfeer nu in dit hotel? Uh, nou ja, ik, ik ben niet in het hotel geweest, daar kun je dan niet in. Dat, uh, dat wordt afgeblokt door uh, twee uh, politiebusjes. Uh, um, wat ik wel begrepen heb is dat er nou ja, om 7 uur kwam dus dat nieuws van de UCI aan Radiocheck... dat uh, Frank Sleck uh, positief heeft getest op, uh, op die, een, een diureticum... en dan uh, iets gedetailleerder het middel xipamide. Um, volgens de lezing van Radiocheck is hij toen... ...met de politie vrijwillig meegegaan. Hij is niet gearresteerd, maar vrijwillig meegegaan naar het bureau... ...omdat hij ook weet dat het wel uh, zo werkt... Dat hij, ...dat hij graag wat uitleg hebben. Uh, maar uh, uh, hij is dus niet uh, gearresteerd. Uh, op dat moment... Uh... Ja, was het volgens de mensen die hier ook waren op dat moment al, de andere gasten, was het eigenlijk nog heel erg rustig, ook bij de andere renners van Radio Check. Dus dat is een beetje opmerkelijk. Zelfs iemand die een ploegleider om kwart over zeven, half acht nog gesproken heeft, die heel erg rustig was. Dus uh, ja, er zitten wat uh, verschillende lezingen in dat verhaal. Dat zullen we wellicht later nog ontdekken wat daar nou het echte verhaal achter was. Uh, maar goed, uh, rond de acht uur kreeg iedereen uh, een telefoon en sms'jes. Ook de mensen van de ploeg natuurlijk, want toen werd het openbaar. En toen, uh, toen brak de, de onrust in het hotel wel even uit. Uh, maar de journalisten werden daar dus buiten gehouden. Ja, maar je hebt nog wel iemand kunnen spreken. Hè? Ja, uh, Philip Maaters is uh, dus de man die uh, namens Radio Check vandaag een, uh, een statement deed. Die uh, in eerste instantie heel veel aan het bellen was. Uh, om uh, nou ja, alle blikken dezelfde kant op te krijgen. Te krijgen. Um, ja, en hij deed uh, rond half negen. Nou moet ik goed zeggen half tien denk ik ongeveer uh, gaf hij een statement. in eerste instantie aan de mensen binnen het hek. Uh, ik zag hem ook. En ik, uh, ik vroeg aan, mij, aan hem of hij uh, Frank Sleck nog heeft kunnen spreken toen het nieuws al bekend was. Nee, ik heb hem niet meer gezien. Nee. Wie, van, wie van de ploeg heeft hem nog wel gesproken? Uh, Alain Galoppa, de ploegleider. Wat, zij, wat, ja, wat voor woorden hebben zij uitgewisseld? Ehm... Um... Ik kan het u niet zeggen. Hij was, ik, ik weet dat hij uit de lucht viel. Echt uh, aangeslagen. Uh... Galopin of uh, Frank Slek? Frank, Frank Slek. Ja. Heeft u al namens de ploeg al een verklaring hiervoor? Um, nee. nee. Wanneer verwacht u dat dat wel zou komen? De uitleg? Het is aan uh, Frank Slek om... Uh,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 Namens de ploeg. Ja, stel als het tegen expertise positief is, dan zullen wij dat ook moeten doen, ja, uiteraard. Wat zijn dan de consequenties? In theorie zal dan. Uh, ik ken het contract van Frank Slek niet, maar. Uh, ja, ofwel schorsing, uh, <laughs> ofwel uh, weg uit de ploeg. Maar ik zeg, ik ken zijn contract niet, dus ik kan me er uh, niet over uitspreken. Start RadioCheck als ploeg morgen hier? Absoluut zeker. Ja, ja. ja. Goed, Filip um, Maartens, waar is dat. Uh, Steven, uh, de avondetappe. Van de collega's uh, van de televisie, die komt nota bene uit dat hotel. Dat, ja. dat, zal een, uh, dat wordt een, een, een bizarre uitzending, kan ik me voorstellen. Ja, nou dat, dat vermoed ik wel uh, dat dat een bizarre uitzending zal worden. Want die zaten dus uh, heel erg dicht van de vuren. Die waren de boel aan het opbouwen. Toen dat nieuws bekend werd en uh, een deel van, van die ploeg was dus, uh, was dus aan het eten in het hotel. Dus ja, die zaten werkelijk waar op het vuur. Uh, ja, zojuist kwamen uh, de gasten binnen druppelen. Mark Wouters van Lotto Bellisol is de gast. Die kwam hier zojuist over de oprit uh, voorbij lopen. Die moest die journalisten uh, journalistenmenigte door. Uh, de cameraman, die was ook uh, wat later, want die was ook nog even in po. Die, uh, die, ja, die stond achter die menigte te wachten. Die dacht, hoe kom ik in uh, vredesnaam <laughs> naar mijn werk? En wat is een menigte? Uh, hoeveel... Hoeveel... Dus hoeveel mensen zijn dat ongeveer? Als je het hebt over een menigte, ze staan er nu voor een dichthek. Uh, nou, ik moet dan nu even een stukje teruglopen. Uh, zo, zojuist waren het er echt zeker wel 150. Uh, en nu zie je dat er, uh, nou ja, een stukje, uh, een stuk of 30 zijn er nog van de uh, ogen van journalisten... ...staan er nog wat na te praten. Ze staan niet meer uh, als, een, als een hoop mensen tegen dat hek aangedrukt zoals het dus in het begin was. Want we hebben ook door dat hek moeten interviewen, het hek bleef dicht. Uh, nu zijn er nog een stuk op 30 van over en die staan her en der verspreid op de stoep uh, na te praten. Dus er staan nog wat cameralampen open. Je weet hoe dat gaat. Nog uh, wat, wat cameralampen staan aan. Je weet hoe dat gaat. Uh, ja, die moeten ja. nog wat stand-uppetjes doen, zoals ze dat noemen hè, in, de, in de televisiewereld. Dus ze moeten nog even vertellen voordat de camera live in de uitzending. wat er allemaal gebeurd is hier. Ja. Ja. Ste Steven, nog, nog één ding. Hè? Want um, um, Slek is dus naar de politie gegaan. De politie is ook bij het hotelgeest. Waarom? Wat heeft die Franse politie te maken met een, een met sportdopingzaak? In, in Frankrijk is doping uh, nog altijd illegaal. Uh, en uh, Dus die, die willen hier meer van afweten. En uh, die, die, die komen in eerste instantie om te vragen hoe dat nou precies zit. Want die hebben ook een bericht van de UCI. Uh, die, die worden daar ook over ingelicht. Uh, in tweede instantie zijn ze hier ook om de, om de, de controle te, te handhaven. Om het uh, rust een beetje te bewaren. Om bijvoorbeeld dat hek dicht te houden. Uh, voor uh, ja, een groep journalisten kan nog... Uh, kan nog rare dingen doen. En daarom hebben ze hier ook twee busjes voor het hek gezet. Dus die zijn er daar eigenlijk voor twee redenen. Um, maar ik heb begrepen dat, dat Frank Sleck niet is gearresteerd, uh, hmm. Dat hij op eigen wil, dat is wat de ploeg zegt... op eigen wil is meegegaan naar het bureau. Ja. Duidelijk. Uh, nou ja, goed. Mocht daar nog wat uh, uh, gebeuren... Steven, dan, uh, dan hoor van jou uit de, ja. de zuiden Van Frankrijk Dank Dankjewel voor nu. De Radio 1 Sportzomer. De Festivaltent. Ja, die festivaltent die staat nog steeds in Nijmegen... waar vandaag de Vierdaagse dus echt van start is gegaan. De lopers zijn al enige uren binnen... en dus heeft de actie zich verplaatst naar de binnenstad. En verslaggever Lara Kors is daar ook. Ja, dat klopt. En het uh, bier vloeit hier rijkelijk... op het Koningsplein waar ik sta. En ik vraag me eigenlijk af of tussen al deze feestgangers... er ook nog veel deelnemers zitten. Ik dus het even vragen hier. Vandaag hebben we meegenomen met de Vierdaagse voor de 30 kilometer. En u heeft uh, nog de energie om hier uh, bij het Koningsplein een drankje te doen? Dat hoort erbij. Dan heb je echt een voldoening als je gelopen hebt om jezelf een beetje af te bouwen. Ja, succes morgen en proost nog. Ja, proost. Toch nog uh, wat deelnemers tussen de feestvierders hier. Niets dan respect hoor, niets dan respect. Nou, op de Vierdaagse en uh, de bijbehorende feesten komen ongeveer 2,1 miljoen mensen af. En dat is heel veel. Ter vergelijking, bij de Olympische Spelen die binnenkort in Londen beginnen, worden er 5 miljoen bezoekers verwacht. Om al die mensen in goede banen te leiden, is er een uh, crowd control systeem ontworpen in Nijmegen. Dat is een, nou ja, een, een systeem van camera's en matrixborden die uh, de mensen in de stad in de gaten houden en zo nodig kunnen ingrijpen als, als er te grote mensenmassa's op bepaalde plekken gaan ontstaan. Ik ken de tijd nog uh, toen die matrixborden er nog niet waren. En dan werd dat af en toe echt gruwelijk druk. Frustratie omdat je geen kant op kan, mensen raken in paniek, slaan om ze heen. Ja, dat gebeurde. Dat is nu allemaal voorbij. Niet helemaal, maar wel veel minder. Er gebeurt natuurlijk altijd iets. De politie houdt je in de gaten, Wat, wie mij? Ja? Hoe kom je daar nou bij? Er is een heel systeem aan camera's hè, hier om ons heen. Okay. Ja, wij zien dat niet. Nee. Ik zie nu inderdaad, als je zegt, zie ik wel wat hangenbaar. Ja, want ik heb er nog geen één gezien. Waar dan? Waar dan? Waarschijnlijk op die hoek daar denk ik. Is dat, dat niet gewoon een lam? Ja, dat zou ook nog kunnen. Goed, die camera's worden hier uh, niet opgemerkt uh, door de mensen in de stad. Maar waar natuurlijk wel alles in de gaten wordt gehouden, is op het uh, hoofdbureau van de politie in Nijmegen. In de crowd control kamer zijn 18 monitors te zien. En daar zitten twee dames aandachtig naar te kijken. Waar, waar letten jullie nu eigenlijk op? Um, hoe druk het is bij de podia, of het niet te druk is. Zodat we... Um... De uh, lichtkanten aan moeten zetten om mensen naar een andere locatie te verwijzen. Het is niet zo dat jullie mensen met, met lange jassen of zo in de gaten houden of verdachte pakketjes? Nee, dat is niet onze prioriteit, nee. Gewoon de mensenmassa's volgen? Ja. Je staat een pop met snoep? Dat is nodig? Ja, dat is om wakker te blijven. Hoeveel ja. uren achter elkaar kijken jullie naar al die monitor? Toch wel een uur of acht. Uh, achter elkaar? Acht, maar Af en toe een pauze tussendoor, natuurlijk. Hilco Wijnons is directeur uh, regionaal toezichtruimte Gelderland. Dus je bent eigenlijk de baas van het crowd control systeem. Ik heb begrepen dat er zelfs van buitenaf uh, interesse is voor uh, uw systeem. Ja, collega's uit heel Nederland komen hier kijken, omdat we dat op een manier doen die uh, zeg maar in de loop van de jaren ontstaan is. We doen het met behulp van kamers, uh, lichtkranten. We gebruiken Twitter, we gebruiken sms Alert en Burgernet. Ja, liegkranten even voor de luisteraar, dat zijn die, ja, die matrixborden die ook de, boven de snelweg hangen, maar dan in de, in de binnenstad. En daar staat dan tekst op, niet van de A12 verstopt, nog een kwartier langer rijden, maar er staat dan bijvoorbeeld op, de matrix. -vercure. Het Koningsplein is verstopt. Het Koningsplein is verstopt, ja, of het is te druk op het Koningsplein en zoek een andere locatie. En dat is redelijk uniek in Nederland, vandaar dat ze bij ons komen kijken. Wie heeft er wel langs gehad? We hebben Rotterdam-Rijnmond langs gehad, we hebben Brabant langs gehad, we hebben vorig jaar Friesland uh, langs gehad, we hebben Amsterdam langs gehad, Zeeel-Amsterdam heeft bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezezelfde techniek. Dit is niet het eerste jaar dat Nijmegen het crowd control systeem heeft, maar het wordt wel steeds geavanceerder. Dit jaar is er ook weer een, een nieuw dingetje bij, uh, heb ik begrepen. Bodycameras, ja. zeg maar camera's op de lichamen van politieagenten. Ja, en het mooie van de primeur nu is dat we die live bodycams niet alleen in de meldkamer kunnen uitkijken, maar dat de sectorcommandanten op hun iPad diezelfde live bodycams ook kunnen zien. Op straat. En dat is uniek. En ik kan me het wel voorstellen dat dan bij de burgemeester, als er echt uh, ja, paniek in de tent is... dat een burgemeester op zijn eigen iPad al die beelden tot zich kan krijgen... en daar, op basis daarvan een besluit kan nemen over de inzet van politieagenten. Ja, precies. In plaats van, zoals bijvoorbeeld in Moerdijk gebeurt... is dat er allemaal verschillende beelden binnenkomen bij het beleidsteam. Allemaal telefoontjes van agenten. Allemaal telefoontjes. Iedereen heeft zijn eigen beleving erbij. Iedereen vertelt zijn eigen waarheid. En wat is nu de echte waarheid? Nou, wij proberen met behulp van deze techniek de echte waarheid boven water te krijgen. Ja, en hier op het Koningsplein gaat het feest de komende uren. Onder het wakend oog van de politie natuurlijk. Nog wel even door. En al die wandelaars die morgenochtend weer zo vroeg op moeten om die lange, lange afstand af te leggen. Toi, toi, toi. We denken hier aan jullie. Ik meld na morgenavond weer. Tot dan. Ja, Laura Koers, uh, bedankt en uh, veel plezier dan nog. Hè. Maak er wat van. Ellers, morgen set. Nu. En The Guardian. so sure. Dat is mooi, inderdaad. Tijd voor tijd. Ah, die heerlijke quiz. Tijd voor tijd. Heel Fijne, fijne quiz, zeker vandaag. Want uh, de vraag ging over de Haarlemse Honkbalweek Nederland-Japan. Hoe laat wordt de startende werper van Nederland van de heuvel gehaald? Vervangen dus. En uh, Andy Houtkamp die was erbij voor ons. En die zei het eerder deze uitzending al. Het gebeurde na 2 uur en 33 minuten. En dat was om 21 uur 33. Onze luisteraar Stefan Zonberger zat er het dichtst bij. En hij wint dus het exclusieve tijd voor tijd horloge. Maar wat voor tijd had hij ingestuurd dan? Dat staat er dan weer niet bij. Hij zat er het oké. Want Intussen strijden de presentatoren nog keihard om de eer natuurlijk. En dat gaat er echt heel veel aan toe. Met name Thijs van der Brink heeft al dagen een soort waars voor zijn ogen... en loopt te miepen over ieder detail wat zogenaamd verkeerd gaat. En, en zo, maar winnen Ja, Ja. Want wie is vandaag de winnaar onder de presentator? Nou Thijs, jij niet. Want... Hè? Ja man, jij je zat er tien minuten maar naast. Ja. Dus gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, de vraag van morgen dan, die gaat uh, over de Tour de France. Want ze rijden morgen weer. Zowel zijn wel één min erbij. Uh, wat is morgen de tijdslimiet? Met andere woorden, hoeveel tijd mogen renners morgen verliezen op de ritwinnaar? Wat is morgen de tijdslimiet? Inzenden kan, let op, tot 11 uur morgenochtend. Daarna niet meer. Via radio1.nl nou. ja. Gewoon even googelen. Dit dan is dan. de Radio 1 Sportzone. <hums> de vrouw van... Oh, dat kan ik wel even aan Gerda vragen. Gerda? Ja? Vrouw van uh, Johnny Hoogland. Die tijdslimiet, hoe wordt dat berekend? Hoe dat berekend wordt? Ja. Uh, de tijd van de, van de winnaar en daar een aantal procenten van. Dat is ja. wel je tijdslimiet. En volgens mij hangt het weer af van hoeveel bergen erin zitten. En ja, klopt. Ja. Als er heel ja. veel bergen in zitten, is er ook 18 procent ervan. Ik, ja, zoiets is het iets meer dan een, dan een vlakke rit. Ja, ja duidelijk. Uh. Hey, is, is, is Johnny vandaag wel met die uh, tijdslimiet bezig? Of heeft hij vanavond iets anders als <lacht> zijn hoofd? Uh, ja, hij is nu vooral uh, be bezig om het nieuws te lezen en alles uit te zoeken. Hm. En uh, ook een beetje met morgen en overmorgen. Ja, maar heeft die, heeft die, heb je hem nog gesproken na het nieuws over Frank Sleck? Ja, we zitten nu nog steeds een beetje uh, te discussiëren en erover te praten. Ja, en wa, wa, wat, dus, hoe, waar, waar gaat de discussie dan over? Ja, nou, het is gewoon meer ook ongeloof dat zo'n renner dan toch uh, positief gevonden wordt. Hoe dat dan kan en uh, ja, wat dan zou zijn geweest en daar een beetje over. Met een plaspil, hè? Ja, zoiets. Volgens mij, ik hoorde ook al een vochtafdrijvend middel of zoiets. Ja, ja een plaspil. Ja, zoiets inderdaad. Ja, ik heb er bijna geen verstand van, maar uh, ja, we hadden je leest ook veel verschillende dingen. Ja, we hadden Herman Ram, uh, een Nederlandse dopingautoriteit, aan de lijn. En die zei, okay. ja, het is echt uh, zo dom, want het is zo makkelijk te traceren als je dit neemt. Dus die, ja. snap, die snapte het ook wel niet. Oké. Okay. Ja, je weet natuurlijk ook niet uh, of je het inderdaad zelf uh, heeft gedaan of niet. Je weet. Dus ja, het is vaag allemaal als er een hmm. morgen even meer weten. Wat ja. was de eerste reactie van Johnny? Ja, die zei van goh, goh, Frank Slecht is toch een grote naam en dan dit. Hm. Ja, ongelooflijk ook eigenlijk meer. Ja, ja goed. Eh, eh, eh, dat is in ieder geval eh, wat er vanavond is gebeurd. Eh, ja, het enige kleine mini-lichtpuntje is dat Johnny eh, een plekje opschrijft in het klassement. Want, Frek, <laughs> eh, want Frank gaat naar huis natuurlijk. Ja. Die moet naar huis. Eh, wij zagen jou vandaag op de website van de Volkskrant. Oké. Okay. Eh, een prachtige foto van jou en Johnny onder de parasol... Je had, je had een mooie zwarte jurk aan, een soort landgoed. Wat was daar aan de hand? Uh, er was een mosselparty vandaag op de rustdag uh, bij Vakantselijn. Oh, je was ook op die mosselparty natuurlijk. Ja, dus daar waren, we even, daar waren we heen. Dat was wel gezellig. Heel veel pers, en genodigde gasten. Dus uh, ja, was leuk. Nou, wij hoorden ook wel uh, uh, van Philemon, uh, van Die was daar ook even. Die zei wel, ja, de renners die zitten niet, niet altijd te wachten op die sponsoren en die gasten. nee. nee natuurlijk niet. Je hebt een rustdag en toch heb je dan je verplichtingen. Je bent wel... Uh, ja, je moet uh, de mensen te woord staan. Ja, dat is op een rustdag natuurlijk niet altijd even leuk. Hmm. Hmm. Heeft, um, hij, heeft hij veel mosselen gegeten, eigenlijk? Ja, hij heeft een paar mosselen gegeten, ja. Oh. Zit hij bij je in de buurt, of niet? Uh, nee, ik, hij zit niet bij mij in de buurt. Ik maar... zit uh, op de camping. Nou, oh, ik was benieuwd hoe die mosselen gesmaakt hadden, maar goed, dat weet jij dan natuurlijk ook wel. Ze waren heerlijk. Ja, dat dacht ik al. Zeg, ken jij de geschiedenis van La Dama Bianca? Nee. Heel ja. slecht? Nee, nee, helemaal niet. Het <laughs> okay. is een beroemde dame in het peloton. Die bij de finish stond te wachten op uh, koppie. Volgens de koppie. Oké. Okay. Uh, en we hebben jou omgedoopt tot uh, La Dama Nera. <laughs> Oké. Okay. De, de dame met de zwarte jurk. Oké. Okay. Nou, dat is wel mooi, hè? Heb je de foto nog niet gezien? op de? Ja, site? ik heb hem doorgekustigd gekregen. Ja. Nou, je zag er mooi uit, hoor. Ja, oh, maar dank nou, je wel. Nou, compliment in je zak steken. Maar aan het begin van dit gesprek. Toen zei je dat, hij het had, dat je het had over um, morgen en overmorgen. Ja. We hebben het dus. gehad over morgen en overmorgen, zei je. Ja, overmorgen en overmorgen. Toch nog twee etappes waar je iets zou kunnen laten zien. Dus daar uh, is hij wel mee bezig. Hmm. En, en ja. welke heeft dan meer kruisjes? Ja, nou, op zich niet, ze staan niet tegen elkaar afgekruist, Maar morgen is natuurlijk een zware rit. En donderdag heb je mee dat meer renners uh, ja, toch mee willen zitten. Dus het is uh, ja, een beetje... Kijken hoe het morgen gaat. Hé, hey, en, en, en uh, uh, je gaat ook nog naar Spanje, las ik in het artikel van, uh, over, over jou en Johnny. Ik ga nog naar Spanje. Ja, want hij denkt over, om aan de Vuelta mee te doen. Ja, als hij daar rijdt, dan uh, zullen we ongetwijfeld uh, ook even naar Spanje gaan. Okay. Maar dat is al niet bekend, het programma, dat uh, doet hij na de Tour. Hij is toch met de Tour bezig en dan, uh, daarna beslist hij dat hij dan gaat rijden. Ja. Nou, we, moeten, we moeten eindigen en, en dan vraag ik altijd uh, uh, dit. Gaan we Johnny morgen zien? Um, ik hoop het. Ja, Oké, okay. okay. nou, dan gaan we het maar mee doen. Uh, Gerda, bedankt voor nu. De groeten ja, aan Peter en, en Monique. Dat zal ik doen. Oké, okay. tot morgen. Goedte. Doei. En we zit er weer een dag op. Een uh, dag die toch wel uh, bijzonder was. Tot tien voor negen vanavond leek het een rustdag te zijn in de ronde van Frankrijk. Maar toen Frank Slek positief getest en is door zijn ploeg RadioShake uit de Tour gezet. Dit was de tweede rustdag in de Tour. Er is een uh, bom ontploft in de karavaan. De internationale wielrenunie UCI heeft bekendgemaakt dat Frank Slek positief is bevonden. dat hij uh, in zijn urine heeft. Ja, dat hoort daar niet thuis te zijn. Je zegt het al, een het middel. En toen is de proef van, uh, van uh, Radio Shack uh, collectief opgestaan en heeft uh, meteen het pand verlaten. En is voor zover we weten naar de bus gegaan. En daarop heeft Frank Sleck zelf besloten om naar de politie te gaan. Op dit moment zit hij dus uh, uh, bij de politie en is hij niet meer in het hotel waar de rest van de ploeg tel verblijft. Het was 3-2. Laatste gemelde stand. Het is nu 9-2 in het voordeel van Nederland. De run onder andere van Rudy van Heijdoorn. Inmaakpartij afgelopen 18-3. De handjes worden geschud. Een afdroogpartij van Jebelse. Japanners dus uh, weggeslagen. Wiggins is zich niet echt bewust van de groeiende opwinding in Engeland. Ze zitten in hun bel. Met hun vaste gewoonte. Opstaan, eten, poepen, drinken, naar bed, masseren. En nogmaals, wij zijn best gewend dat er iemand op zijn kokosnoot gaat zoals wij dat zeggen. Maar dat het dan met zes tegelijk is, ja, daar hadden we niet geen rekening mee gehouden. Hier achter ons hangt een poster met de vertrektijden erop, vanaf vliegveld Po naar onder meer Amsterdam. Ik had het nog niet gezien, maar nu jij het, nu jij het zegt. Ideaal zou wel zijn, denk ik, om, uh, om nu te stoppen. www.vriendenvandederby.com En de eerste vriend die zich gemeld heeft is Thomas van Zeil. Morgen de Pyrenee, heb je er zin in? Nee, ik heb er geen zin in. Nee, nee om je eerlijk te zijn, nee. Het is aan Frank Slek om, en eh, misschien onze ploegarts... En, of, of zijn persoonlijke arts, om daar iets over te zeggen. Ik, ja. ja. Het was, toch alweer een was het toch weer een was een mooie dag? Ja, maar of het is... een mooie dag voor het wielrennen is, dat weet ik eigenlijk. Nee, het is een zwarte dag. Ja. Het is een zwarte dag voor het wielrennen. Pieter van der Wielen is hier. Um, heb jij er zin in, zo meteen? In het oog? Ja, ik ja, heb ik altijd zin in, dat is leuk. En we gaan het hebben over uh, Graceland, die, uh, dat album van Paul Simon uit de jaren 80, dat hij te midden van de apartheid opnam in Zuid-Afrika. En dat wordt morgen namelijk opgevoerd in uh, Amsterdam. En we gaan terugkijken met een anti-apartheidstrijder van wel Eer. En een muziekjournalist, waarom dat zo'n legendarisch album is. We gaan het hebben over uh, Six. Sorry, want we moeten even naar. Oh. Ik moet je even onderbreken. We moeten even naar Steven. Want er is nieuws, begrijp ik uit Frankrijk. Nou, inmiddels is uh, de vrouw van Frank Sleck het uh, terrein al komen rijden met, uh, met haar auto. En uh, staat op dit moment de koffers van haar man, Frank Sleck, in te laden in, uh, in de auto met, uh, met daarop Luxemburgse kentekens. Oké. Okay. Uh, dat is nog een saillant detail vanavond. Er is ook nieuws van Andy Sleck, die heeft gezweerd met zware met woorden dat uh, zijn broer geen doping gebruikt. Oké. Okay. Dankjewel voor dit laatste nieuws. Pieter, nog even snel. Wat ga je nog meer doen? Uh, we gaan het hebben over uh, SIX die mogen messen meenemen naar de Olympische Spelen. En we okay. hebben een Six in de studio die neemt ook zijn mes mee over waarom SIX eigenlijk zo graag een mes dragen. Ja, en waarom ze mee mogen nemen. Ja. Nou, dan en, en dan neem ik de mijne ook mee. Ja, wou ik zeggen. Bekijk het even. Ja, als zij het mogen, ga ik het ook doen. Radio 1 presenteert...